7 uur en ook thijzen met het NOS-journaal. De kans is klein dat er voor het einde van het jaar... een akkoord is over een nieuwe Amerikaanse begroting... denkt senator Harry Reid, de leider van de Democraten in de Senaat. De democraten en de Republikeinen staan lijnrecht tegenover elkaar. De Democraten willen belastingverhoging voor rijke Amerikanen. De Republikeinen willen snijden in de overheidsuitgaven en sociale voorzieningen.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 De economische crisis is over zijn hoogtepunt heen, dekt de Duitse minister van Financiën Schäuble. Ik geloof dat het ergste achter ons ligt, zegt hij in een interview met de Duitse krant Beeld. Volgens Schäuble weten landen als Griekenland inmiddels dat ze de crisis alleen kunnen overwinnen met harde hervormingen. En dat ze niet alleen kunnen vertrouwen op hulp van andere eurolanden. De economische situatie is volgens Schäuble onder meer beter doordat de economie in de Verenigde Staten en Azië sterker aantrekt dan gedacht. Oud-directeur Staal van de noodleidende woningcorporatie Vestia... heeft 600.000 euro met zijn zakelijke creditcard uitgegeven... zonder dat hij de betalingen kan verantwoorden. Het zijn vooral auto-, reis- en representatiekosten in het buitenland. De huidige Vestia-directeur heeft Staal al meerdere keren gevraagd... om de uitgaven te onderbouwen. Staal moest begin dit jaar opstappen omdat hij verantwoordelijk werd gehouden... voor de grote financiële problemen bij Vestia. De corporatie leed 2 miljard euro verlies. Mark Rutte was dit jaar de meest besproken persoon op Twitter in Nederland. Daarmee neemt hij de plaats in van Geert Wilders... die vorig jaar het favoriete onderwerp was. Wilders staat nu op plaats drie. In de lijst van de populairste gespreksonderwerpen... van zoekmachine peerrich.com staat Barack Obama op twee. pvda leider Diederik Samson en de republikeinse presidentskandidaat Mitt Romney... maken de top vijf compleet. Het weer, vanavond eerst nog regen, maar vannacht is het met uitzondering van het zuiden droog. Lokaal kan het licht vriezen, maar in het zuiden wordt het niet kouder dan aan graad of 3. Dit was het NOS Journaal. Awb ah, Verkeersinformatie. Er staan twee files door ongelukken. Dat is op de ring A10 zuid richting Den Haag. Tussen Watergraafsmeer en de rij 3 kilometer. Er zijn drie rijstroken dicht. En op a 12 Arnhem richting de Duitse grens. Tussen Westervoort en Zevenaar 4 kilometer. En daar is de rechte rijstrook dicht.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 Dit is Radio 1, de NTR. Kerstof. Dames en heren, goedenavond. Onze gast won drie jaar geleden het Nederlands kampioenschap Poetry Slam... en dus voelt zij zich als een vis in het water op het podium. Maar ook in druk heeft zij belangrijke prijzen gewonnen... zoals de Sees Buddingprijs. En nu is er een nieuwe bundel. Hoi, feest! Waarvoor de basis werd gelegd tijdens een samenwerking met het Scapino-ballet. Hier is Ellen Dekwits. Uw presentator is. Petra Possel. Goedenavond, welkom bij Kunststof van Donderdag 27 december... het cultuur- en mediaprogramma van de NCR. We zijn er vier keer per week van maandag tot en met donderdag op Radio 1. U kunt reageren op deze uitzending via onze website radiokunststof.nl... of twitteren hashtag radiokunststof. Met uw commentaar, uw vragen, alles wat u wilt weten of zeggen... tegen onze dichter van vandaag, Ellen Dekwiet. Leuk dat je er bent. Dankjewel, goedenavond. Wij zaten net met z'n tweeën even in de binnenlanden van Twente waar jij de kerst net doorgebracht hebt. Hoe was het? Het was fantastisch. We hebben een heerlijke kerstmis gehad. Totale regenval, zoals altijd eigenlijk in Twente. Een kat die voor pampers lag, een grootmoeder die niet ophield met spreken. Ja, dat is gewoon helemaal ja. compleet. En volgens mij... Volgens mijn bronnen ging jouw vriendje voor het eerst mee. Och jeetje, ja, inderdaad. <laughs> en hoe is dat zo gevallen daar dan? N nou, het, het viel heel erg goed. Maar mijn ouders, we hadden hem van tevoren wijsgemaakt. dat het een Twens gebruik is. dat je jezelf moet bewijzen met houthakken. Dus uh, mijn vader had ook echt een heel groot houthakblok geregeld. met een enorme bijl. Maar mijn vriendje is door zijn rug gegaan. en we begonnen toch een beetje medelijden te krijgen. En kijk, mijn vorige relaties liepen soms een beetje spaak. dat ik dat te veel van dat soort grapjes uithaalde. Dus ik denk, nou, ik ga maar even uh, goed beginnen. <laughs> ik, ik zet het zachtjes in. Ik zet het in. Maar dit in. is Dekwits humor Dit de... is zeker weten dekwitshumor. Zwarte humor en mensen echt heel erg pesten, ja. Ja, ocht, wat moet het zwaar zijn geweest voor de jongen. Hij zit nu aan de andere kant van het glas. Hij ziet er nog redelijk stralend uit. Ja, goede genen, hoor. Ja, hij is van binnen het... aan het huilen. <laughs> uh, we gaan straks praten over jouw poëzie. Waanzinnige poëzie. Hoi Feest heet je tweede bundel. Je gaat er veel van laten horen ook. Maar ik wil eerst even met je stilstaan... bij het uh, overlijden van de Rotterdamse dichter en schrijver Louis Th. Uh, Leeman. Afgelopen zondag is dat, ja. heeft dat al plaatsgevonden. Eigenlijk. Langzaam maar zeker komt dat nu een beetje naar buiten. Hij is 92 jaar geworden. Het was een man die debuteerde in 1939. Alleen dat jaartal. Ja, ja, dat is echt een poosje geleden. In 1966 hield hij even op met, uh, met, met uh, publiceren. Want hij... hij... Hij had een enorme weerstand tegen publiceren opgelopen. En daarna is die, heeft hij het weer opgepakt. Kende jij hem? Ik heb hem helaas nooit persoonlijk kunnen spreken. Maar ik heb wel het geluk gehad bij een aantal voordrachten van hem aanwezig te kunnen zijn geweest. Waaronder een voordracht in, ik kan me vergissen, 2000 vijf of zes bij dichters in de Prinsentuin. Leeman droeg voor op een bomvol terras. Het was een graad of dertig. En hij kreeg iedereen stil. Het was een, je ziet zo'n hele ja, lieve oude man... die begint te vertellen over zijn reizen in Amerika... en wat voor poëzie daaruit heeft voortgevloeid. En in die tijd was ik zelf als schuchter... begonnen met ja, het schrijven van gedicht. Ik denk van, wauw, als ik op zo'n leeftijd... nog mijn gedicht op een podium kan voordragen. Jeetje, dat lijkt me echt fantastisch. Nou heb ik zo'n voordracht van hem ook wel eens gezien. Het ge Ging natuurlijk om die stem ja. en ook een beetje om dat ja, taalgebruik van hem hè? of of die, die manier van spreken. Ja, en dat is heel grappig. Daar, daar hangt ook een zeker misverstand omtrend dichter mee samen. Ik geef zelf heel veel lessen over poëzie. Hè, ook op de Universiteit Utrecht. En de eerste opdracht die mijn leerlingen vaak krijgen... is van, ja, schrijf een gedicht. Dan kan je even kijken wat voor vlees je in de kuip hebt. Ja. En om de een of andere reden heerst in Nederland het idee... dat je pas een goed gedicht hebt geschreven... als er veel archaïsche woorden in voorkomen. Zoals immer, nog den de sterrenhemel. En ja, natuurlijk zijn we doodgegooid als mensen van mijn generatie maar ook mensen van mijn moeders generatie, mijn moeders Nederlands... met romantische dichters, hè? Kloos, Perk, uh, ja. noem het maar op, het hele... Bloem. <laughs> Ons Bloem, ja, Nijhof. En om de een of andere reden, denk ik, dat een bepaalde vorm van taal hoort... bij het schrijven van gedichten. Dat hoorde het gedicht bij die staat. tijd, ja. bij, de, bij de poëzie Precies. van die tijd. Hè? En Precies. bij de poëzie van nu. Maar het gekke aan die Louis Lehman was... Uh, dat hij eigenlijk nog heel erg midden in deze tijd stond... En wat ik ook heel fijn vond, is dat hij tango kon dansen. Ja, er moeten meer mannen van 90 tango kunnen dansen. Nou, voilà, daar hebben ja. we iets. En ze mogen zich ook gewoon weer melden via onze website. Graag. radiokunstof.nl. Laten we even luisteren naar uh, Louis Leeman, 1966. Een optreden in Carré. Wanneer aan de eerste vereisten... dat zijn onsterfelijkheid, eeuwige jeugd... Afwezigheid van lichamelijke en geestelijke ongemakken. Voldaan is, zouden wij er eens over kunnen gaan praten of het de moeite waard is ons ergens druk over te maken. De quintessentie van de blues. Het is troosteloos om te kijken naar een waslijn met een oneven aantal sokken. <lacht> en soms, als het vochtig weer is, hangen ze er dagenlang... ook de mondhart werd bespeeld door Louis Lehmann. Prachtig stukje muziek heeft hij weggezegd. Hij is 92 jaar geworden. Publiceren heeft hij heel lang niet gedaan, uit principe. Daarna heeft hij toch weer een bundel uitgegeven. Ik geloof in 1996 is hij daar weer mee begonnen. Maar tussentijds deed hij uitsluitend onderzoek en publicatie... op gebied van archeologie, scheepsarcheologie. En hij deed uitvoerig onderzoek naar de Galei. Een groot roeijacht dat tot in de 17e eeuw werd gebruikt. Vind ik dan ook ook een heel fijn... Vond je het mooi wat hij voordoeg? Ik moest zo lachen, want net zoals dat je aan de telefoon kunt horen dat iemand eigenlijk al aan het lachen is terwijl hij met je spreekt. Je voelt die mondhoeken naar boven gaan. Ja, die man heeft echt zoveel schrik, want die loopt gewoon een beetje te etteren op het podium. En dat vind ik ook het leuke van bijvoorbeeld wat ik vaak doe, slamdichten. Je wordt gewoon betaald om vervelend te doen op het podium. Dat is gewoon zalig. En als je die stem van die man hoort, die er alsof het een speelkaartje is wat aan een kinderfietswiel is vastgemaakt, of wat dan tegen de spaken heen roetst, ja. ja, ik word er heel gelukkig van. Ja, ja. En het onderwerp was ook heel mooi herkenbaar natuurlijk. Ja. Het oneven aantal sokken aan de waslijn dat er dan ja dagen moet hangen. Nogmaals, reageer ik dan via radiokunstof.nl. Hashtag Radio For sure is that I'm no longer blind to see met het nummer Poetry Man. Ellen Dekwits is mijn gast. Ze is dichter, ze is performer, ze brak door met Slam Poetry... voor de eerste dichtbundel De Steen vreest mij... ontving jij deze zomer de C. Buddingprijs... voor het beste poëziedebuut. En dit jaar kwam ook je tweede bundel uit. Hoi, feest. Uh, ik weet eigenlijk helemaal niet of ik de klem toch goed legt. <lacht> Hoe zeg jij het zelf? Hoi, feest. Hoi feest. Hoi feest, ja. Er staat geen punt tussen. Nee, ik had het erover met, met vrouwtje Tuinman. Die, dat is een dichterijs die bij dezelfde uitgeverij zit. En ze zei, ja, ik weet gewoon precies hoe je die titel uitspreekt. Hoi Feest. Nee, nee, je begrijpt het niet. Je begrijpt. Maar ja, toen was hij al gedrukt. Hoi Feest. Ja, nee, is niet heel aan, aan, aanmoedigend. Uh, je opmars, Ella, in de letteren begon op je 21ste... met een contract voor een roman. Ja. Maar het werd uiteindelijk op dat moment geen proza, maar poëzie. Hoe is dat gegaan? Uh, hoe, het, hoe het contract van een roman tot stand kwam. Nou, dit contract van een roman, dat kan ik me wel voorstellen. Maar hoe dat van een roman opeens poëzie is geworden. Nou, ik kreeg een contract bij een grote uitgeverij. En ik moest binnen een jaar een boek af hebben. Waarom uh, kreeg je dat contract? Omdat ik via Hafid Bouwassa mijn, de eerste 50 pagina's van mijn boek had uh, doorgespeeld. En uh, ze waren heel enthousiast. Maar ja, dan heb je 50 pagina's. En dan weet je opeens dat het goed is. Terwijl als je het schrijft, dat is meer voor de lol. En ik heb mezelf helemaal erin vastgedacht. Dat je denkt, oh jeetje, ik moet echt de wereldgeschiedenis en filosofie. En de, de onontdekte kinderen van Hitler er ook nog in verwerken. dan is het pas een goed debuut. Gelaagd, gelaagd, ja, gelaagd. Ja, ja. en ik zag, ik zag door die laagjes het boek niet meer. Dat was helemaal kwijt. En ik had natuurlijk wel met mijn grote mond op mijn universiteit. destijds. ik heb in Groningen gestudeerd, allemaal rondgevoeld. Oh, ik ga debuteren. En ja, later was er nog steeds geen boek. Dus ik dacht van, ja, ik ga eens kijken of ik mezelf ook nog op andere vlakken van literatuur kan toeleggen. En toen ben ik heel schuchter begonnen met, uh, met dichten. En ik, heb, uh, ik hou heel erg van optreden. Ik... Uh, ik maakte op mijn mijn debuut uh, op een podium bij L'Eme hier in Carré. Een hele grote Van de Ende productie. Ja, ja dat was ja. mijn eerste baasje ook van de wow. Ende. Wow. <laughs> Wat was je rol? Uh, kleine Eponine. Oh. Dus ik hoefde niks te zeggen. Ik hoefde alleen maar leuk en schattig op een podium te staan... en met mijn ja. handjes te zwaaien. En je mag maar zoveel uur uh, per dag of per voorstelling uh, ja. er zijn. En ja. zoveel uur per week. Ja, dat was heel heftig. Daar werd door de kinderbeschermingswetten echt ontzettend op gelet. Dus ja. maar acht voorstellingen per jaar. Ja, maar het was je doorbraak. Het was mijn doorbraak. En je was blijkbaar <hat> je podiumvrees als je die al had. Nooit was je... gehad. Nooit gehad. Nee, nee, nee. nee. Ik, uh, ik was als kind... Um, vooral t, uh, het, het, het type kind dat op feestjes dan een beetje in een hoekje zat... Uh, tot ik een jaar of acht was, was ik gewoon heel erg introvert. Ik zat liever met mijn Mildo Ponies te spelen... omdat ik met andere mensen contact zocht. Maar op een podium had ik daar dus geen last van. En mijn moeder werd op een gegeven moment opgebeld... iemand van de baas. Wat is er met dat kind aan de hand? Want we hadden toneelles gehad. En uh, zo is Balletje aan de rollen gegaan... want ze merkten dat ik daar heel gelukkig van werd... van op een podium ja. staan. En dat merkte je dus ook uh, toen je poëzie ging schrijven... dat je graag op een podium ja. met poëzie stond. Ja, en dat het op die manier ook een manier is, zeker als jonge dichter, dat je gewoon er makkelijk mee aan de bak kan komen. Want de afgelopen tien jaar zijn er gewoon heel veel literaire festivals bijgekomen en ze zoeken daar gewoon mensen die het durven. Ja, mijn poëzie was in het begin echt niet goed, maar ja, ik, ik, ik werd overal uitgenoogd. En Op een gegeven moment word je ja adeldom verplicht, dat je van, nou, ik ga toch maar even aan die gedichten werken, want er zitten toch wel twee en krommen krommende clichés in. En zo heb ik les genomen bij Esther Jansma, een dichteress uit Utrecht, ja. en uh, na een half jaar flink bootcamp euh, kreeg ik eindelijk mijn gedicht in literair tijdschrift. En 16 ben ik altijd heel erg hard blijven werken... om ook op papier een dichter te zijn euh, die, ja, die er toe doet. Anders is het zonde van de papier. Ja, maar, maar beschrijf die wereld van die slam poetry he, he, eens. Want dat zijn eigenlijk... ...wedstrijden in poëzie. Ja, precies. Heel, heel kort Het is gewoon het competitief voordragen van gedichten. Ja. Je begint met acht dichters, je eindigt met eentje, die is de winnaar. En uh, het is een hele leuke wereld. Er zijn heel veel spontane mensen. Um, het is ook een wereld waarin um, de nadruk soms echt iets te veel op het ego komt te liggen. Zowel in de gedichten alleen maar... ja, nou ja Ik heb al geleerd van Elisabeth Etty, waar gebeurt er geen excuus voor een slechte tekst. Maar ja, in het stembeeld is dat toch een beetje anders. Dus iedereen een... loopt eigenlijk ook gewoon een grote uitverkoop van zijn eigen soorten. Sommigen wel, sommigen ja. wel. En degenen die dat subtieler doen, die komen ook vaak iets verder... En de slamwereld is leuk, alleen soms ook hard. Zeker als je een vrouw bent. Ik heb het wel eens gehad dat ik een slam won en een man naar me toe kwam die zei: van je hebt alleen maar gewoon dat je titten hebt. En ik had er nog Cup A in die tijd. Dus ik was een beetje gevleid. Wauw, kijk. Ja, <laughs> ze beginnen heb ze dus wel. Ik heb ze dus wel. <laughs> en toen, daarna dacht ik pas: hé, hey, dat is echt totaal onaardig. Wat een eikel. Maar ja, goed. Ik heb maar dit me... doet me eigenlijk op de een of andere manier uh, aan twee dingen denken: aan, aan de wereld van stand-up comedy mm -hmm. en aan de wereld van het studentenkoor. En daar ergens tussenin. Zoals ah. je zoals je het nu beschrijft. Nee nee nee Misogynie en hatelijkheid vind je overal, niet alleen bij stand-up comedy en oh. <laughs> studentenkorps. Dat, dat, dat, dat, dat zeg maar dat je toch uh, uh, lollig moet doen op een podium, ja. want dat moet je dan eigenlijk wel, hè? Of, of is nee. er ook wel ruimte voor verstilling en ja. voor? Ja ja ja. Maar het, het, is, zo, het is zo, kijk, als dichter uh, aan kleeft de vooroordeel dat ze oud, duf, stoffig zijn en dat ze alleen maar ernstige dingen, dat ze levensbullen hebben vooral over de dood. En je moet dat vooroordeel moet je altijd een beetje doorbreken. Op het als je op het podium staat met af en toe een grapje tussendoor. Weet je wel dat je de lucht in de longen houdt, want het kan heel zwaar worden. Poëzie is ook een genre dat zichzelf die somberte lijkt te hebben toegeëigend. Um, het is alleen wel zo. Kijk, bij slam bepaalt het publiek vaak wie de wint. Nou ja, als je een paar leuke grappen maakt, ja. dan zijn ze echt niet meer aan het luisteren en poëet schaalt van je teksten. Dus op zo'n manier kan ik me wel voorstellen dat het idee heerst over Poetjeslam. Ja, en jij kan dat goed. Jij kan goed grappen maken. Ik heb, uh, ja, echt op, wel. Op YouTube <laughs> heb ik ook eventjes een, je repertoire doorgekeken van wat er Registreerd is met, met gammele cameraatjes yeah. en telefoons. Uh, en, en dan valt het op dat jij. De, jij krijgt gewoon de lachers op de hand. Je krijgt de zaal op de hand en je krijgt de zaal stil. Yeah. En heb je, heb je daar uh, iets voor gedaan of was dat iets wat? wat er gewoon was. Je repeteert altijd je grappen van tevoren. Dat is echt zo. Je, je, je test je grappen ook op vrienden uit. Het is allemaal gemaakt. Echt dat, uh, als, als, je, als, je als je vaker toert met dichters, dan zul je merken dat ze altijd dezelfde grappen maken. Maar dat is gewoon net zoals bij stand-up comedians. Dat, dat doe je voor de zekerheid. En ik heb het geluk dat mijn ouders allebei docent zijn. Dus ja, die weten wel hoe je een klas stilkrijgt. Als het goede zijn wel, ja. Het zijn hele goede docenten. Dus. Ja. Wij spraken met dichter Ingmar Heidse. Je kent hem goed. Ja. Dus hij is een collega van je. Hij heeft ja. ook een blur opgeschreven voor je, voor je nieuwe bundel. En hij zegt over jou, Ellen Dekwits was precies waar ik op wachtte. Lichter Ruben van Gogh had net initiatief genomen voor een Utrechts dichtersschilder toen ik ging jureren bij een poetry slam in Café de Bastard. En daar stond een hevig rokend meisje buiten en dat bleek Ellen Dekwits te zijn. Bij de eerste ronde was het meteen al duidelijk, zij was de nummer één en ze bleef het. Ze heeft star quality. Ze stapt het podium op en je kunt niet anders dan kijken en luisteren. Ze is natuurlijk ook een kindsterretje in een musical geweest. En voor haar lijkt het allemaal heel natuurlijk. Hier sta ik. Kijk naar mij. Ja, ja. Is het ook heel natuurlijk voor jou? Hier sta ja. ik. Kijk ja. naar mij. Ik voel me echt meer op het gemak op een podium dan eigenlijk niet op een podium. Ik vind het soms heel ingewikkeld om met mensen te spreken. En op een podium heb je een heerlijk vastgelegde gesprekspatroon. Namelijk: ik maak een grap en jullie klappen. Mm -hmm. Weet je wel? En dat is gewoon zalig. Ik, um, ik weet ook niet waar het vandaan komt. Want als kind was ik dus uh, tot mijn vijfde, zesde, best wel introvert. Maar uh, ja, het zit een soort liefde voor of zo. Ik, ik hou ervan uh, afspraken als het gaat om bijvoorbeeld. Uh, gesprekken. Ja, ja. Want, want wat zit je dan in de weg als je gewone gesprekken moet voeren? Ik heb altijd horen gekregen van mensen als kind dat ik een beetje raar was. Want ik kon ook heel druk zijn en uh, ik las veel. En ik ben altijd bang maar dat ik raar overkom. Ja. Je las veel? Ja. En dat was uitzonderlijk? Nou, nee, ik las, ik las de encyclopedie bij mijn ouders thuis, dus dat was dat was van niet Floortje, ja, ja, het was niet Floortje bellenflor, maar het was nee. echt. Uh, ja, maar, weet je wel, dat begint dan met dan zie je plaatjes in die encyclopedie bij de M van Maya's, dat ze, of bij de A van Azteken, dat ze mensen aan het offeren zijn. En dan denk je oh, wauw, cool, weet je wel, mag ik vast niet kijken voor mijn ouders, en dan ga ik ook eens de tekst erbij lezen. En daardoor was ik echt wel een beetje een wijsneus bij ons op de basisschool. Mensen vinden je dan toch een beetje afwijkend. En ik heb daar een beetje een knauw van gehad. En nog steeds is het zo dat ik met mensen spreek. Ik van, ah, ze vinden me waarschijnlijk heel erg vreemd. En dat autobiografische element kom ik ergens in een van je gedichten tegen, hè? Ja, het, het gepest worden en het uitgesloten worden van de groep. Ja, ja. Nou, ik ben nooit echt super actief gepest. Maar uh, en ik heb ook al periodes gehad dat ik uh, opeens populair was. Maar ik, voel me nooit, ik voelde me nooit echt thuis bij mensen. Pas de laatste vijf, zes jaar komt dat een beetje. En Omdat je een omgeving hebt gezocht waar je met dit talent... of met deze eigenschappen heel goed uit de, uit de verf komt. Ja, ja, ja, en ik denk ook als je ouder wordt, je leert als alles meezit... van mensen houden. En daardoor durf je ze ook meer krediet te geven. En dan ga je niet automatisch naar de zeer vreemd of stom vinden... wanneer je met ze spreekt. Ja. Moest jij leren van mensen te houden? Ja, absoluut. Ja, ik heb heel lang gedacht dat de wereld grote vijandige poel was. Hoe ben je gegeven... aan die gedachte gekomen? Uh, ik heb die gedachte bijvoorbeeld niet gehad. Nee, maar we hebben een... een, een Daar kan ik niet al te diep op ingaan, want mijn ouders luisteren mee en die willen dat ik... Uh... Lieve ouders van Ellen Dekies, wilt u even iets leuks voor jezelf gaan doen? Misschien is een keer lekker samen op bed gaan liggen. Nee. Um, uh, ik heb een grootmoeder gehad die een oorlog heeft overleefd en een aantal vervelende dingen heeft meegemaakt daarin. En het er toch erg veel over heeft gehad. En wat dan blijft Hangen is mensen zijn niet te vertrouwen. Punt. En als het erop aankomt, ga je alleen maar voor jezelf. En natuurlijk, als je een boek leest over de Tweede Wereldoorlog, had je een boek van Guy Potok. Tot en met nou ja, recentere werken binnen. Ja. Dat, dat is natuurlijk zo. Maar als kind zit je niet in de extreme situatie. Maar je mist het relativeringsvermogen om het onderscheid te kunnen maken. En dat heeft bij mij om de een of andere reden. Dat is echt heel, heel best wel een stempel op mij gedrukt. Maar sowieso. Dus, dus, dus de grootouders hebben sowieso een grote stempel gedrukt. Ja. Want daartussen zit nog een generatie. Dat zijn je ouders zelf. Ja, ja. En blijkbaar bleef dat bij jou heel erg uh, plakken, dat idee van de grote boze wereld. Ja, heel erg. En ook misschien, je hebt ook kinderen die van nature gewoon echt banger zijn aangelegd dan andere kinderen. Ja. En ik denk dat ik zo'n angstig kind wel ben geweest. Wat heeft, jou, wat heeft jou geholpen om dit te overwinnen? Want het is niet een houding waar je uiteindelijk. Uh, Heel gelukkig mee wordt. Nee, het begon met uh, een van mijn. Uh, ik ontmoette tijdens mijn studie een heel bijzondere persoon. Uh, een van mijn lievelingsmensen, Annalise de Boer. En die zei op een gegeven Ellie, de wereld is helemaal niet zo eng als je denkt. En <laughs> mensen kunnen ook vriendelijk zijn. En ik had gewoon iemand uh, die dat expliciet tegen mij zei. Die dus opmerkte dat ik een soort misogyne-inslag had. Die was gebaseerd op angst en niet op ervaring. Mm. En dat heeft uh, eigenlijk het verschil gemaakt. En nou ja, goed, uh, uiteindelijk hebben we een enorme dagelijkse dosis Prozac. En bijbehorende behandeling natuurlijk ook heel erg geholpen in mijn zelfvertrouwen... ten opzichte van mijn medemensen. Dit is eigenlijk traineren. wel raar wat jij nu doet. Je vertelt ze even en passant uh, uh, welke eigenschappen je hebt. En er zit een grijns op je hoofd van, ja. van links naar rechts... <laughs> over de hele breedte. Ja, ja, ja want ik, ik op metaniveau zit... en omdat ik weet dat ik heel veel interviewvege dingen aan het zeggen ben. <laughs> ja. ja, maar wacht even. Je kan, niet, je kan mij niet toestaan hier gewoon overheen te springen... en net te doen of ik het woord Prozac niet heb gehoord. Net te doen alsof ik niet heb gehoord... dat er blijkbaar toch wel van alles aan de hand is. Daar moet ik op ingaan, ja? Nee, nou ja, is mijn goed. Vak. ja. Is goed, ga erop in. Ik wacht, ja. Um, wat zou ik daar zo over willen weten? <laughs> <laughs> nou, wat ik eigenlijk wil weten, de, de zit tussen de schuilt in jou een diepe somberheid, ja? Van nature wel, ja. En tegelijkertijd een optimisme. Dat is het, dat is dus het absoluut vreemde. Daaraan, um, ik klaag nooit. Dat echt niet. Terwijl het dus wel een somberheid is. En uh, het is heel grappig. Uh, ik wilde heel lang niet aan antidepressief, Terwijl mensen zeiden van ja, dat kan die intrinsieke somberheid misschien gewoon helemaal weghalen. Omdat ik heel bang was voor hoe je gewaarschuwd werd voor de geneesmiddelenindustrie en En de steen vreest mij. Dat is mijn eerste bundel. Die heb ik geschreven op het puntje dat ik eigenlijk heel erg behoefte had om aan het product te gaan. Ja. En die bundel is dus echt zwart en somber. En toen ging ik aan antidepressie. En toen heb ik mijn tweede bundel geschreven. En ja, dat spreekt zichzelf. dat is een yeah, mooi feest. Mooi feest. En ja het, ja, mijn, het ja. Heeft, ja, het heeft mijn leven echt gered. Het is zo'n meerwaarde geweest van, voor de kwaliteit van mijn leven. En ik vind dat daar, want ik ben sinds kort eigenlijk pas echt open tegen andere mensen over het gebruik van antidepressiva. Ook omdat er in de media echt heel negatief over wordt. Omdat het je af zou vlakken toch? Ja, ja, ja. En jij, jij hebt die ervaring helemaal niet. Je moet moeite doen als je de werkelijkheid echt goed tot je door wil laten dringen. Um, ik doe heel veel aan yoga, ik mediteer heel veel. Want ik heb ook fases in mijn leven gehad dat je gewoon, dat ik, ik dronk niet, ik geen drugs. Ik zat niet de antidepressiva en nog steeds was het leven een schim voor mij. En als je alleen al een paar uur per week mediteert, dan kom je tot een soort alles wordt helderder, alles wordt, de contouren worden scherper van alles om je heen. Dus toen ik aan de Prozac ging, ben ik gewoon echt zware meditatie en yoga bij blijven doen. En dat heeft er ook voor gezorgd dat uh, ja, ik niet het idee heb dat ik een of andere coma-patiënt ben qua hoofd. Nee, nee, zo zie je er ook helemaal niet uit, zal ik yes. je geruststellen. Wat grappig dat jij dat zegt, dat tussen bundel 1 en bundel 2 Twee, dat daar precies, de, de scheidslijn ja. is prozak. Ja. Want toen ik bundel 2 las, hoi, feest. Ja. Euh, toen dacht ik, ja, leuk hoor, dat hoi, feest. <laughs> maar eigenlijk zit daaronder natuurlijk ook een hele zwarte laag. Ja. Want dat minder... hoort, dat, laten, we, laten we eerst iets laten horen. Want wat wel heel bijzonder is aan deze bundel... is de liefde heeft ook de intrede ja. gedaan in ja. je werk. En dat is echt een, een significant verschil met, <laughs> met, met, met je vorige bundel. Ja. Uh, ik wil je vragen om een gedicht voor te lezen... waar ik zelf groot liefhebber van ben geworden op pagina 16. Ja, dat is Uit Hoi Feest. Hoi Feest. Hij mag mee naar het Openluchttheater. Ik zal hem tegen de muur zetten en kussen blijken zo te starten. Je short wat, je duwt wat, je vindt iemand zo leuk... dat je het gewoon niet meer aankan dat hij rechtop staat. Ik stelde me altijd voor dat als ik iemand zoende, ik in hem belandde. Mijn geest zijn tong als glijbaan gebruikte. Ik door het keelgat roestte, misschien kwam ik wel terecht. Mijn foto in lijstjes zag ik eindelijk zijn verlangen naar Lego. Ik viel verder. Armen staken uit wanden, gaven me schouderklopjes... om te eindigen bij zijn angst voor witte wieven... Die jonge mannen s'nachts naar hun holen sleuren. En wil hij me niet slikken, dan moet ik aan hem sjorren om de doortrekknop te vinden. Stort door hem heen en zal nooit meer duwen tegen muren. Bang dat ik wat er tussen ligt al ken. Dan spelen er een witte wieven in de open lucht. Spelen mensen na. Dat witte wieven is, is, is grappig. Heel veel mensen kennen het niet. Het komt nee. ook heel erg uit de streek waar jij vandaan komt. Ja. Borne kom je, daar hadden we het al over. Uh, Oost-Nederland. Witte wieven, ja, dat, vertel, wat zijn het? Nou, elke streek heeft een andere verklaring. In Twente noemen wij de mistflouder... die ochtends over de velden heen trekken witte wieven. En er zijn een aantal legendes die daarover samengaan. Dat bijvoorbeeld dus die er zijn van jonge vrouwen... die achteraf ongedoopt bleken, die rondtrekken. En... Uh, als nou, je een soort lustig element En dat ze ook op zoek zijn naar mannen om naar hun witte wieven heuvels te sleuren. En, en dan eeuwig als een soort seksslaaf opgesloten te houden daar. Ja, eigenlijk had die hele bundel wel zo kunnen heten. Want ik zeg, ah. de liefde heeft de entree, uh, uh, intrede gedaan in jouw bundel. Maar de liefde niet alleen, maar ook het verlangen naar de liefde ja. vooral dat. Ja. Daar gaat het over. En de afwijzing die daarbij hoort. En de... Ja, het, het aanstoten en, en, en nou ja, al, die, die, al die vreemde, uh, rare mechanismen die heb jij eigenlijk allemaal beschreven. Hoe is, is dat een puur autobiografisch element wat.. wat... Wat binnenkwam, of hoe is dat gegaan? Dat is meervoudig. Want ik was naar de steenvres, maar was ik een beetje klaar met. De Steen vrees, het draait heel erg om bepaalde symboliek die met Koffek elementen samenhangt. Ja, met hè, de dood ook. De dood, heel veel. En ik denk, nou, ik wil nu eens iets anders doen. En ik had het geluk dat ik op dat moment in een relatie zat met iemand die uh, nou ja, achteraf kalend en klein geschapen bleek te zijn. Dus ja, in die periode dat je denkt: van moet ik het uitmaken? Moet ik het niet uitmaken. Vie je niet echt dat je ouders dit horen van kalend en nee, nee, ze zijn het helemaal met me eens. Oh, oké. Okay. Maar dan zit je na te denken: van ja, moet ik het uitmaken? Uitmaak, moet ik er niet uitmaken en ik dacht van ik ga even kijken of ik in mijn gedicht de liefde kan vieren. En we hebben natuurlijk altijd twee vormen van liefde in ons leven. De liefde waar we, naar we verlangen, weet je wat je dan in een TINA leest als meisje, dat je denkt van nou, ik moet een liever jongen hebben en moet op Justin Bieber lijken. En de liefde en <lacht> nou ja, werkelijkheid dat die kalend en klein geschapen is. Dat gaat van mijn vorige vriend trouwens hoor, ja, ja, ja. maar mijn huid is niet kalend nee, en heel groot geschapen. De... Ja. Maar goed, los daarvan. En, ik dacht van, en heel nou, jong ga... ook trouwens nog. Nou, dat valt toch wel mee. Hij is toch best heel jong. Ja, hij is vijf jaar jonger ja, dan ik. Nou ja, dat was me wel opgevallen. <laughs> maar goed. Um, ik wilde wieven. kijken. Ja, die witte wieven. Ik wilde kijken in hoeverre ik liefde een plek kon geven in die bundel. We gaan dit even verwerken. Dit is verkeersinformatie. <lacht> ja, inderdaad, verkeersinformatie van de ANWB. Ten zuiden van Amsterdam loopt het vast op de A10 in de richting van Den Haag. Tussen Watergraafsmeer en de rij staat drie kilometer door een ongeluk. Twee rijstokken zijn er dicht. NTR. Speciaal voor iedereen. Ellen Dekwits is mijn gast. Ze is performer, ze is dichter. Ze heeft een bundel geschreven die heet Hoi Feest. Daarvoor heeft ze een bundel geschreven die heet De Steen Vreest Mij. Daar heeft ze de Buddingprijs voor ontvangen. Ze is uitgeroepen tot uh, het beste debuut van het afgelopen jaar. Een zeer eervolle uh, functie is dat... En uh, ja, wat dat allemaal op gaat leveren en waar dat dan allemaal naartoe gaat... daar gaan we het straks nog wel over hebben. We zitten nu in die laatste bundel van haar. De, de bundel waar de liefde uh, binnenkwam. Ja. Uh, waar, waar jij vond dat je de liefde moest vieren, maar dan op papier. Ja. Um, verder um, is ondanks die liefde en ondanks dat feest... Hè, hadden we het toch een beetje over die, over die sombere grond die daaronder zit... Ervaar jij. Um, ja, wacht even, ik moet even goed nadenken hoe ik dat formuleer. Um, is die, wordt die somberheid eigenlijk gesublimeerd in dat wat jij schrijft? Dat weet ik niet. In de, in, de, in de poëzie? <lacht> ik weet het niet, ik weet het niet. Um, als je dichter schrijf je misschien dingen om ze een bestaansrecht te geven. Hè? Dingen van de werkelijkheid waarvan je overtuigd bent, want alleen jij het ziet en het daarom een soort meerwaarde heeft om het in een gedicht te doen belanden. Het zou kunnen. Ik ben altijd een beetje wantrouwig geweest... ten opzicht van echt heel vrolijke mensen. Dus ik, zou, ik denk dat het daarom misschien de vrolijkheid... altijd wel even een haakrandje heeft gekregen in deze bundel. Maar ook omdat jij waarschijnlijk niet zo kijkt naar de wereld. Om, omdat jij niet met alleen maar die onbevreesde blik om je heen kijkt... waar je toch al je hmm. beelden op doet. De beelden dank ik vooral omdat ik heel lang uh, mezelf heb geprobeerd te troosten. Dus als ik bijvoorbeeld in de trein zat en ik voelde me sip, dan uh, zei ik tegen mezelf: Kijk, zie je die boomtoppen aan de verte zijn handjes die naar je zwaaien. En op die manier heb ik een deel van hoe ik in metaforiek kan denken omgezet om mezelf op te fleuren en dergelijke. En voor mij was de grote omslag tussen wel en niet gebruik van Prozac uh, ook een verandering in mijn metaforiek. En dat, ik had uh, vlak voor ik naar antidepressieve ging, had ik nieuwe oorbellen gekocht van die hele lange oorbellen met veren eraan. Hele mooie zwarte ja. veren. En ik dacht, oh, wow. Ze zijn kraaienveren, gothic, gothic. En een half jaar later een heleboel antidepressiva verder... was ik wat vrolijker. En toen hing ik die veren aan mijn oor. Ik zei, oh, wow, Merelveren. Dat is het verschil. Ja. En hoe is dat dan voor jou dat die tweede bundel... eigenlijk heel anders opgepakt werd door de poëziekritiek... dan je eerste bundel? Want er werd dus juist... zeg maar die, die metaforen die je nu gebruikt... Die worden, daar wordt veel kritischer op gereageerd ja. dan in de eerste instantie. Toen werd je overal met vijf sterren... en, en een <lacht> groot, groot staand, staand, uh, staande ovatie ontvangen. Nee, nee, nee. De stenen is ook wel door bepaalde kritici echt gekraakt. Maar dan kreeg ik één ster. Dus dan weet je tenminste dat... <lacht> Graag, zak graag, ja, graag in contrast. Nou ja, weet je, ik, ik had het al over met een aantal mensen die ook die cbd hadden gekregen. En die zeiden van ja, popjes, ze gaan die bundel toch ook raken, hoe dan ook. Weet je wel. jij brengt hem heel snel uit. Nee, maar het gaat ook heel erg over jezelf. Want jij vindt zelf eigenlijk dat je daar vooruitgang mee geboekt hebt, ook in je poëzie. Ja, ik ben heel blij met Hoi Feest. Alleen, uh, kijk, weet je wat het is? Ik ben achteraf heel erg geschrokken van mijn debuut. Omdat het zo'n somber is. En mensen zijn van, wow, het is echt de depressiefste bundel ik ooit heb gelezen. En op dat moment dacht ik van, nou, het valt er gewoon mee. En ja, dan weet je ook dat je hulp nodig hebt als je ja. denkt van nou, dat is helemaal niet zo zo Dus dat ervaar je nu anders als je dat leest ja, dat wat je toen deed? Ja, ja, dat ik echt denk: oh man, wat was er met je aan de hand? Ja, en uh, om daar toch nog even bij stil te staan, wat was je? Je was depressief, dat weten we inmiddels, uh, maar was, uh, was het echt op de rand van? Stond je aan de rand van de wereld? Uh, ja. Ja, ja, ja, ik heb uh, meermaals het idee gehad. van nou, ik hoef niet meer uh, mezelf in leven te houden. En uh, er is uh, een, een, een moment geweest. dat ik. Ik heb nooit een poging gedaan hoor. plegen is slecht, luisteraars. Maar ik heb één moment gehad. dat ik dacht van nou. Uh, ik ga een testament opmaken. En ik had een aantal jaren daarvoor ook al gedacht: van Nou ja, ik vind het eigenlijk niet meer zo leuk om in leven te zijn. En ja, ze, dus ik zei ik: mijn ziektekostenverzekering op? Want ja, dat heb je niet nodig als je een eind aan je leven wil maken. En opeens ging alles weer een stuk beter. Dus toen heb ik toch maar weer mijn ziektekostenverzekeringen <gacht> gebeld. Moest je dat ook aan de telefoon uitleggen waarom je hem toch weer nam? Ach, ik zei gewoon: Ik was in de war. Ja. Werd altijd. Ja, ja. Ja. maar dat, dat wat jij nu beschrijft, dat zit tegen een opname aan. Nou, daar heb ik ook echt tegen aangezeten. Maar het afschuwelijke van alles was... ik was dus compleet helder. Dus uh, je bent compleet helder en je stort in. Je kunt niks meer aan. En ik heb het geluk gehad... Uh, een paar maanden nadat de steenvrees mij uitkwam... ben ik echt ingestort. En mijn ouders waren zo lief... Uh, en mijn toenmalige vriend was zo lief... om een tijd lang voor mij te zorgen. En toen kwam de antidepressiva. En toen was opeens een lichtknopje... wat heel langzaam weer aanging. En... Er zijn natuurlijk genoeg nadelen eraan verbonden, maar het heeft mijn leven echt gered. Het heeft je leven gered, maar die hele sombere, hele zwarte periode, die loopt in tijd synchroon aan, aan de tijd dat je doorbreekt met, met, ja. met poëzie. Ho, ho, hoe heb je dat ervaren? Want dat is eigenlijk heel goed nieuws. Ja, nou, heel heftig. Heel heftig. Het doet je allemaal niet zoveel. Je bent heel snel, ja, en je denkt van, kijk, je bent ook overtuigd van de waardeloosheid van de dingen die je produceert, hè? als je heel somber bent, want je krijgt extra kritisch naar alles. Dan denk ik van, nou, god, als ze dit goed vinden, etcetera, etcetera, alsof je meereist zonder treinkaartje, weet je. Dat was heel zwaar. En uh, ik heb dus toen ik de Buddingprijs kreeg, was ik ook eigenlijk nog heel somber, want ik had een kleine terugval gehad. En ja, kijk, het gaat in het leven om hele andere dingen. We denken vaak dat externe variabelen, zoals een buddingprijs of een goede recensie, verschil maken. Of een zakgeld. Ja, zakgeld dat is leuk hoor, zakgeld. Maar. Ja. Het maakt met ook een soort chemische vorm van mazzel hebben. Hè? Hoe werken mijn neurotransmitters? Wat produceer ik allemaal aan chemicaliën in mijn hoofd tot en met? Uit wat voor gezin kom ik? Wat voor mensen heb ik meegemaakt? En hoe onbeschadigd mogelijk heb je je achttiende levensjaar bereikt? Ja, hoe, hoe, hoe kijk je er dan nu met deze bagage tegenaan dat je eigenlijk met een vrij simpele medicatie uh, jezelf toch heel hoog op de bok weer hebt gekregen? Dat, uh, dat, is toch, dat is toch ook een raar fenomeen eigenlijk, hè? Dat, het, dat je gewoon met een pil, uh, met medicatie... Uh... Nee, het is een fantastisch fenomeen. Want nogmaals, um, kijk, dankzij die metaforiek, dus dat verschil wat ik net zei tussen kraaienveren en merelveren, mm -hmm. uh, dat toont ook de betrekkelijkheid aan van hoe je de werkelijkheid filtert. En het is echt een stuk leuker nu ik niet overal een soort Nightmare Before Christmas verwacht, weet je. Ik hoor niet overal weer Requia spelen <laughs> als ik de straat oploop. En dan moet het maar via een pil. Hij staat zo in een soort veredelde horrorfilm eigenlijk. Nou, niet veredeld, dat was echt een B-film. Ja, maar echt overal slechte slecht geschikt. Ja. Hoe zag jij er zelf uit in die film? Zwarte kleding tot grond, ongetwijnt. Nou, zwarte kleding. Op een gegeven moment ben ik mezelf echt in kleurige, veromolenkleden gaan kleden. Want <laughs> ik dacht van, helpt dat. Dat hielp niet zo heel erg. Nee, ik, euh, <laughs> het is vooral constante angst voor alles. Ook pleinvrees en dergelijke. En grap wil, ik heb dus in Groningen gestudeerd. En uh, ik heb daar heel veel angst gehad. En ik kwam dus terug in Groningen van de zomer. En als je dan opeens rondloopt, denk je denk van... wauw, het is eigenlijk best een mooie stad. En de gebouwen leken allemaal voor de helft gekrompen te zijn. En ze leken niet meer boven mij uit te toren... waarbij de bovenkant van het bouw groter is dan de onderkant. Dus je begrijpt wat ik bedoel. met beetje mm. Tim Burton perspectief. Van, jezus Christus, wat, wat, kun, wat kunnen je hersens jezelf aandoen? Begrijp je wat ik bedoel? Ja, nou ik zit ademloos naar je te luisteren. Oh, van dan we wel ademhalen. <laughs> ja, nee nee nee. nee nee nee. Nee nee nee, nee nee nee. Dat doe, nee, dat doe ik dat doet niet tijdens de uitzending, maar nee, maar dat je het is grappig we spraken met jouw vriend. Janik Dangre, ja, hè? Ja. Dat is een Vlaamse schrijver. We hebben hem onlangs in de uitzending gehad. Dat is puur toeval. Het is niet zo dat we de een nemen, dat we de ander dan ook nemen. <laughs> jullie zijn sinds de zomer zijn jullie samen. Ja. En hij zei tegen ons... Ik denk dat de geest van Ellen Dekwits anders is dan die van de gemiddelde mens. Ze heeft een hele aparte denktrand en een ongelooflijk associatievermogen. Haar keten van associaties gaat veel sneller dan bij een gemiddeld mens. Daarbij kan ze soms een hele vreemde invalshoeken hebben. Zo ziet ze de bomen van de stad niet als een onderbreking van gebouwen... Bouwen, maar ziet ze de gebouwen van de stad als een onderbreking van de bomen in het bos. Ik leer van haar dus goed om dingen niet als vanzelfsprekend te zijn, zien... en dat je associaties best ver mag laten gaan... en dat je niet bang voor de lezer hoeft te zijn. Ja. Je hebt een, een, een ongebreidelde fantasie, ja. maar die fantasie zit soms in de weg. Ja. Nee, niet meer. Uh, en, en vroeger, uh, kijk, ik, ik, ik denk heel veel door. Ik associeer heel veel. Ja. En ik heb het dus op een gegeven moment ingezet, toen ik heel somber was... om mezelf vrolijk te maken, weet je wel. Of uh, ook dat uh, uh, je musjes ziet. En dat je van, de nou, musjes zijn gewoon vereld op pingpongballen met veren erop gekwakt. En dan moet je alweer lachen, omdat je het zo hebt omgevormd ja. in je hoofd. Ja. En dan word je vanzelf vrolijk. Nee, het is, uh, het, is, het is geen handicap. En ik kan me echt wegvinden in dat bos. Alleen op een gegeven moment zag ik alleen maar beelden. Zie je alleen maar dingen die vruchtbaar kunnen zijn voor gedicht worden. Alleen maar zegswijs. Die andere mensen zeggen van, oh, het is bruikbaar, het is bruikbaar. En nu ik medicatie heb, uh, gaat het echt een stuk beter. Kan ik het veel beter filteren en het knopje ook uitzetten... tegen het einde van de dag. Want anders zijn... is het een, een doodvermoeiende exercitie natuurlijk. Ja, dat is, dat is het absoluut. En uh, kijk, hoe mooier iets is waar ik naar kijk... Uh, hoe meer ik dat heb, weet je wel. Ik had ook echt geen relatie met Janique kunnen krijgen. Want dan was, was ik alleen maar afgeleid. Dan stond ik gewoon met een notitieblokje om me heen te lopen en dingen op te schrijven en zo. Was het echt, uh, dat was gewoon echt een relatie geweest, maar geen goede. Een foyer was je geweest. Ja, en hij is een beetje ijdel hoor. Dus dat valt ook misschien wel fantastisch. Een ongelooflijk knappe ja. jongen trouwens. Ja, leuk hè. Ja, hij is de moeite. Ja. Uh, althans, de buitenkant zeker. Hij leek me ook trouwens wel aardig. Uh, maar dat Observerende, dat is gewoon je vak geworden nu. Ja. En, en je hebt daar je hebt, je hebt van een, soms een beetje nood een heel erg grote deugd gemaakt. Ja. ja. Mag, mogen we nog een gedicht van jou horen? Ja. Eens even kijken. Want natuurlijk, de poëzie spreekt altijd het beste. Dit is niet een heel lang gedicht. Maar ik vond hem wel heel grappig. En misschien kun je daarna Laten... iets over vertellen. Ja. Hier komt-ie. Zo belanden we elke ochtend met een rotsmak in ons lijf. We moeten eruit, kruipen naar de koude kant, rollen terug... doen alsof andermans warmte nog kleeft aan de dekens... om te leren houden van iets wat s'nachts van ons afkwam. Ja, vertel eens, wat die, die rotsmak, dat is natuurlijk een ja. mooi woord in, in dit verband. Ja. Wat, wat, wat, wat heb je hier opgetrokken? Op een gegeven moment realiseerde ik me dat ik niet, als ik wakker werd, niet meer blij was. <laughs> en dat de plek waar je was in je dromen veel veiliger was. Dus het is echt alsof je gewoon wordt neergetakeld en baf uh, in de Matrix terechtkomt. En ja. uh, heel erg gebaald. En wat ik uh, hele mooie troost vond op een gegeven moment... Uh, mijn relatie ging vorig jaar uh, december uit met kerstmis. En uh, dan, dan moet je ook weer leren om alleen te slapen. En wat ik heel leuk vond, is dat als ik dan s'ochtends naar de wc ging... En dan kom je terug van, hé, hey, mijn lakens zijn warm. Er moet nog iemand zijn. en Dat was niet zo. En dan weet je twee dingen van, oh, wauw, het is net alsof ik wel met iemand in bed lig en b. Omdat je net een slechte relatie hebt gehad. Het is iemand die wie ik geen ruzie heb, want ik ben het namelijk zelf. En dat was een soort troost. En hoe we ook eh, mensen wogen zoveel van zichzelf. Althans, dat is wat ik om me heen zie. Mensen, mensen vinden alles wat ze zelf doen, stom. Ik ook trouwens over mezelf. Maar... En we moeten leren houden om iets wat van ons afkomt. En als het maar zoiets banaals als warmte, lichaamzaam... Zelf af, ja. afgeeft aan het laken. Ja. Maar er spreekt ook heel erg uit een enorme, tenminste zo heb ik het gelezen, een, een hang naar intimiteit. Ja, ja, ja, ja. ja. En de grap wil dat dit gedicht. Ja, weet je, heel veel van deze gedichten zijn dus in geschreven in een periode waarin ik nog wel een relatie had en het heel slecht ging. En misschien is die hang naar intimiteit een soort wens geworden tijdens die relatie. Misschien van hetzelfde oplossend mechanisme als dat ik vroeger van de bomen handjes maakte die naar me Van, als ik die intimiteit niet in mijn relatie vind, dan schep ik hem wel op papier. En dat is een heel heftig idee en dat is een gevaarlijk idee. Gevaarlijk waarom? Voor de mensen met wie je omgaat. Want als jij een gedeelte in leven roept wat niet bestaat... waarop is je samen zijn met die mensen dan nog gefundeerd? Janik uh -huh. denkt, je huidige vriend, je oh. verse vriend. Ja, die, ja. Die leuke, <laughs> die denkt dat dat de volgende bundel dat er ook veel liefde in zal zijn... en dat hij daar dan een rol in speelt. Nou, ik moet zeggen, ik heb nog nooit ik heb echt alleen maar liefdesgedichten over die jongen geschreven. Oh, Schrikkelijk. verschrikkelijk. Moeit, en heeft het nog een beetje niveau? Of, uh... Nee, natuurlijk niet. <lacht> Wat denk jij dan? Wat daar um... betreft kun je toch beter depressief zijn? Dan? Nou, mijn, mijn, mijn, mijn, mijn, uh, de volgende bundel, uh, die, die pas over drie jaar verschijnt, hoor. Daar ben ik dus nu heel voorzichtig mee aan het werk. Um, die wil ik eigenlijk weer iets meer over depressie uh, laten gaan. Maar ook in samenwerking. Met Hooifeest. Dus eigenlijk een soort synthese van de eerste twee bundels. met nog alles wat er dan bij komt. Ik ben nu ook heel veel aan het schrijven. Waarom heb je dat nu al zo bedacht? Dat het dat die depressie daar weer een, een rol in moet krijgen? Omdat het heel belangrijk is, niet alleen in mijn eigen leven... maar in een land waar uh, 750.000 mensen alcoholisten zijn... 100.000 mensen momenteel antidepressiva krijgen voorgeschreven... ja, 5.000 mensen een burn-out krijgen... het is iets waar mensen behoefte aan hebben. En ik, uh, ik heb er verstand van, vind ik. Dus dan kan ik het net zo goed met mensen Dus jouw denken. poëzie als een soort levensmedicijn? Ga je het voorschrijven? Nee, maar wel een manier om dingen te benoemen... waar we ons voor schamen, om taboes te doorbreken... En Schaamte opheffen begint altijd eerst met het benoemen van de dingen waar ja. je voor schaamt. Om ben jezelf jij, te kunnen vergeven. Ben jij die schaamte al voorbij eigenlijk? Voor een goed deel wel, ja. ja. Oh, sorry. Nou, <lacht> nee, helemaal niet <lacht> snel. Goed antwoord. Maar ik vind het knap als je de schaamte voorbij kunt zijn. Ja, nou, ik geneer me vaak nog wel. Maar dat, dat, gaat, dat gaat steeds beter. Ik ben ook uh, afgelopen lint 30 geworden. Nou, dat is nou een verschil. Als, ik, als ik had kunnen zeggen. Met <lacht> <lacht> nou, mijn 25-jarige ik. Nee, dat maakt er echt heel veel uit. Ja. En ik denk dat de, de, de derde bundel... het zal een soort drijleks zijn uiteindelijk. Ik vind het heel leuk om te denken van de euven, Van, goh, wat heb ik al geschreven? En wat kan ik er nog aan toevoegen? Wat kan ik voor nieuws doen? Dus de derde bundel, die de Blanco-Gave zal gaan heten... Dat weet je nu ook ja, al? Ja, dat weet ik al, ja. Blanco-Gave? Ja, of de Blanco-Gave. Maar toen vonden al mijn zwarte vrienden dat ik blanco van de schermen, de schermen, maken. De schermen, En dat doe je dan gewoon? Ja, ik twijfel. Want kijk, een deel van mijn familie komt uit Nederlands-Indië. Dus die bundels ook heel sterk over het koloniale verleden gaan. En dan kan Blanke gaven misschien beter dan Blanco gaven. Ik weet het nog niet. Nee. Waarom speelt dat in jouw leven ook nog een grote rol, dat koloniale verleden? Ja. Op wat voor manier dan? Allereerst uh, hoe je van je grootmoeder leert hoe je naar mensen kunt kijken. Want Waar jullie, je het er straks over gehad? Ja, jullie zijn blank, dus jullie zijn beter dan de rest. Uh, dat is gewoon iets wat mensen... Mijn, mijn grootmoeder was natuurlijk dood ook in de Nederlands-Indië, dus ja... Yeah. Je bent de prinses, je bediende en zo. En je, bij wet is vastgelegd dat jouw ras het beste is. Nou, dat is gewoon heel heftig. En dat vind ik interessant, iets om te filmen. En ook, ja, uit mijn eerste twee bundels springt een kleine obsessie met het feit dat het ook fysieke wezens zijn. Ja. En om te gaan kijken hoe zo'n rasterkwestie daarin zich kan vermengen. Zo, dat is wel een ambitie. En dat wil je in poëzie, in, in, ja. In, in poëzie vertalen. Ja, ja. Oh, manifesteert zich dat ook op een andere manier, dat koloniale verleden? Want dit is, je kijkt er nu een beetje wetenschappelijk naar, bijna. Ja. Uh, is het ook een, uh, zit er ook een emotionele component in? Ja, absoluut. Um, je, de, nou, in die zin, ik, ik kreeg een in indisch vriendje. En dat klinkt echt alsof ik al gewoon 10 miljard vriendjes heb gehad. Nou ja, uh, dat we, is ook we zo. We zitten nu wel aan. Vieren, <laughs> Potsie. Ellen Dekwitz is een slet. Ja, ik ben echt een slet. Dekslet noem mijn vriendje me ook wel eens. Nee, ik ben geen slet, hoor. Lieve mensen, ik doe het altijd gratis. Maar los daarvan. Nee, ik, heb, uh, ik had op een gegeven moment een Indisch vriendje. Toen vroeg me, oma, oh, ja, hoe blank is hij dan? Ik zei, ja, nee, hij is kwart-Indisch, weet je wel. Dat is gewoon echt een melkmuil. Toen zei ze van ja, wij noemen dat vroeger altijd witte kakkerlakken. Ik zei, oh, oh, weet je wel. Dat, dat soort dingen zitten er nog steeds in. Ja, dus en heeft dat jou beïnvloed in de zin. Leef jij daar nog mee? Op een... Niet meer, maar ik heb er wel heel lang mee geleefd. Wil je dit gedicht nog voorlezen? Dit is een gedicht... dat, dat, heeft, dat, dat is een, eigenlijk een aanvraag van je vriendje, Jannick okay. Dangere. Die wilde dit, die vindt dit het mooiste gedicht. En, en vooral door de plot, door de laatste twee regels van uh, yeah. Ja, ja. Tegen de rest zeg ik dat je van die dames hebt... wit als meeuwen, vol rotte vis en restjes plastic... Ze luisteren het liefst naar hun eigen krijs. Beschouwen mannen als peuken, waarbij ze het vuur van de een naar de ander altijd maar hoeven over te neuken. Dan ontvouwen ze zich even tot vrouwen. Bekken met een zwarte troon is in mijn kopje. En als je ze nog één drankje aanbiedt, ga ik op huis aan. Mijn geschoren arme jeuken, ik zal trots denken: het gat in mijn hoofd is niet van hen. Het komt van de spijker waaraan ik dit portret ophang. Ja, hij vroeg dat aan omdat hij zei: een misleidend gedicht, vooral die laatste twee regels, waarin de eigen identiteit wordt opgeëist, ja. was leuk dat hij. Hè, er zit een draai in. Ja. Het lijkt over anderen te gaan en het gaat over jezelf. Ja. Kun je vertellen hoe, hoe zo'n gedicht geboren wordt? Um, <laughs> ik was heel erg jaloers. <laughs> ik was jaloers op een meisje wat heel mooi was en succesvol en grappig. En op een gegeven moment was ik daarover aan het schrijven. Want ja, dan ga je ook meteen een loop opleggen. Oh, interessant, hè? wat kan ik daaruit melken als schrijver zelf? En ik realiseerde ook me helemaal niet meer over haar aan het schrijven was, maar gewoon over mezelf. En dat alles wat ik in haar prees, iets was wat ik al bij, me had bij mezelf had geconstateerd. Als zij een tekortkoming van mijn kant. Dat ik van, oh, dat is leuk. Nou, dan gaan we eens even kijken. En um, ik, ik wil ook een keer echt een heel gemeen gedicht schrijven, weet je wel. Want die zit er gewoon echt zoveel gemeene dingen ja. in. En dan tenslotte ten koste van de ikpersoon van het gedicht laten gaan. Ja. Uiteindelijk moet, wordt die geofferd... voor, ja. voor, voor het hele voorafgaande... Ja. Uh, dus eigenlijk ook is het een heel zwaar... schuldbeladen gedicht. Ja, ja, ja. ja. Jij bekent. Ja, ja, ja. ja. Ik, ja. Bekend, ik ben jaloers en klein... Ja. Um, wij spraken een criticus, dat is Erik Menkveld. Die schrijft over poëzie. En die vond dat deze tweede bundel te overhaast eigenlijk tot stand is gekomen. Dat is yeah. zijn, zijn idee. Ik weet helemaal niet of hij overhaast tot stand is gekomen. <lacht> nee. Maar het woord haast viel. Yeah. Toen spraken we met een vriendin van je, Nadine Anger. Zeg ik het zo goed. Yeah. En zij gebruikt niet het woord overhaast. Maar wel het woord haast in jouw geval. En zij zei, Ellen heeft haast. Yeah. Ze wil uiteindelijk de Nobelprijs winnen. <lacht> dat zegt ze echt, maar je moet de lat ook hoog leggen... als je je leven geeft aan het schrijven. Ja. Hoe serieus is dat met die Nobelprijs? Dat ligt eraan. Dat is nu iets minder serieus dan vroeger... Om mijn wel prijzen te winnen zijn, voor literatuur althans. Hè. Ik, ik, bedoel, ik heb natuurlijk niet gezegd dat het voor letteren is. Misschien ook voor vrede of scheikunde. Maar in het geval van letteren moet je natuurlijk jezelf geëngageerd hebben betoond. En over je volk, land, ras, noem maar op, hebben geschreven. En dat dwingt van tevoren een soort blik op je werk af. Weet je wel? Ik bedoel dat ik net dus zo goed kunnen debatteren met een bundel over de kolonie. weet je, wel? Omdat ik toch die achtergrond in mijn familie heb. En ik heb het voor de komende tien jaar weet je, het idee dat ik het toch maar even niet daarop ga mikken. Maar, uh, ik waar kijk, ga je wel op mikken? Uh, ik ben aan bezig met een roman. en Ik wil in die roman zo klein mogelijk het idee van jaloeziek... waar we net ook al een beetje hadden, uit, uh, uitlichten. Het wordt een hervertelling van Kaan en Abel. Ja. Uh, dat wil ik bekijken. De, de Bijbelse Broers. De Bijbelse Broers, ja. die Ga jij ontleden? Blijven het mannen? Worden nog... Blijven mannen, ja. Er zit geen vrouw in het boek. Er zit geen vrouw in het boek? Nee. Nee. Waarom heb je die er allemaal uitge... Omdat mensen altijd denken dat autobiografisch is... zodra je er een vrouw in stond. Dan doen we het gewoon voor mannen, weet ja. je wel. Je dat zingt dat ik... los van de autobiografie? Ja. En wat, wat, wat is de kerk waar die roman op gaat draaien? Want je hebt een idee. Uh, een van de broers zal moeten kiezen... Uh, zijn trots of voor zijn leven. En die trots en dat leven hangen samen met de andere broer... die hij echt op het bot haat... Dus dat is een beetje het dilemma. Het uitgangspunt van het boek zal zijn... het is altijd een keuze als je wil bestaan... althans volgens een van de personages... tussen of liefde of leven. Daar gaat het om uitgesponnen worden. Of liefde of leven. Ja. Is dat ook waar het om gaat? Uh, in mijn geval niet hoor, nee. Maar dit is gewoon een indicatie van hoe geflipt een van die personages is... en hoe verstoord hij is geraakt door zijn opvoeding. Nee, Het kon een filosofie van zijn. Nee, absoluut niet. Nee, nee, nee, liefde, liefde, liefde en, en leven, leven kan in één adem. Ja, absoluut. absoluut. En ook een beetje haat is ervoor nodig om goed te kunnen leven. Ik bedoel, kom op, Niet allemaal te, te, te Nee, geworden. Nee, er... nee, nee, je nee. moet altijd kritisch blijven. Heeft dit boek wat jij nu aan het maken bent... heeft dat nog iets te maken met dat boek... waar je ooit een contract voor kreeg toen je 21 was? Nee, alleen het plot. Mm. Um, plot is ook een van de redelijke contract kreeg. En, uh, maar dat, dat neem je mee ja, dat neem in deze mee. vertelling. Want het eerste boek waar ik, waar ik dus contact voor had, ging over slapeloosheid. En een half jaar daarna kwam Annelies Verbeken met slaap. En ik vond, oh godver, shit. Nou, <lacht> dan gaan we dat kan kon je wel heen. ophouden. Dat kan ik wel ophouden. Nou, ja. waar, en dat kon je eigenlijk ook. Dus. Ja. Ja. Ja. Hoe, hoe is het om je nu straks in een heel andere taal Want de taal van proza is een andere dan die van poëzie. Ja uit te drukken. Je bent er al mee begonnen misschien? Ja, ik werkte echt. Ik heb nu al 55.000 woorden. En uh, ja, ik werk er dagelijks aan. Het is heel fijn. Uh, kijk, op poëzie. Ik weet inmiddels wel wat ik doe, ook al denk ik zo. Gemenst, dat mijn laatste bundel overhaast is verschenen. Dat is niet zo. Maar ik kan me wel voorstellen dat sommige mensen zich niet aan die indruk kunnen onttrekken. Um, het is in ieder geval heel snel gekomen in tijd. Ja, het is in uh, tijd Elk jaar snel. een bundel is gewoon snel. Ja ja, ja, ja, ja, maar goed, ik doe dingen heel snel. Ja. Um, de, voor, voor de, voor de proza vind ik het heel fijn dat je verschillende thema's veel dieper kan, uh, kan belichten. En dat je echt een mindfuck kan houden met je lezers, weet je wel. En uh, heel erg het verschil kunt opheffen tussen uh, wat bijvoorbeeld een autoriale verteller in een boek zou kunnen toelichten. En een uh, manier gaat focusseren via een van de personages. Ja, Wil je dit even toelichten? Want Wat ik vind een ontslachtige heel... manier is om te zeggen. Ik jij even bij jou in de schoolbank <laughs> zitten en jij gaat uh, zeg het nu even gewoon Nederlands. Ik wil graag mensen heel erg op het verkeerde been zetten. Ja. Door zich heel erg te laten inleven met de personages. En zelfs dat ik deze voorkennis nu dat op de radio zeg. Ja, maar dat doe je ook al met, met je poëzie. Ja. We hebben net een gedicht gehoord waar je ons allemaal op het verkeerde been zet. Ja, ja, ja maar ik wil het nog. Ik wil de overtreffende trap doen. Ja. Je bent heel ambitieus. Ook als het uh, ja. dit, dit, dit, de proza, dit, dit, ja. die aanstaande roman betreft. Ja. Ja. Ja. Je bent ook heel ambitieus als het de poëzie betreft. En je hebt jezelf eigenlijk ook gewoon... Je hebt gewoon hardop durven zeggen, ik wil wel dichter des vaderlands worden. Ja, absoluut. Eind januari wordt bekend uh, wie dat uh, gaat worden. Maar ja. jij zei voor de uitzending tegen mij, nou, ik denk niet dat ik het word. Nee. Terwijl je het wel heel graag wil. Ja, ik zou het er is nu graag even voor de duidelijkheid een commissie hè, die het gaat bepalen. Precies. Dus niet meer publiek. Nee, ik zou het dolgraag willen. Ik geef bijvoorbeeld heel veel les op middelbare scholen hè, over poëzie. Ja. En het zou zoveel schelen als je nu een dichtestvaarlands krijgt... die je daar echt hard voor inzet. Voor poëzie educatie. Voor bijvoorbeeld een website maken. Die wil ik dus gaan maken voor komend jaar. Ook al word ik dus waarschijnlijk geen dichtestvaarlands. Want ik snap dit gedicht niet, .nl, Omdat je gewoon een gedicht kunt invoeren... en het langzame hand ontleed krijgt te zien. Nee, um, eh... Niet. Ik word het niet. Weet je dat eigenlijk? Ja. Je weet dat. Dat ik is gelekt. Het. Nou, het is, niet, het is niet zo dat ik van Poetry International een Telefoontje heb gehaald van hé hey, trouwens, je wordt niet geen dichtersvaard, als <laughs> doe je. Maar uh, ik weet wel dat het dit jaar een vrouw is. En uh, ik weet bij god niet wie. Nee, maar het is een vrouw. Jij ja. bent die vrouw niet. nee En ja. <laughs> en ja, ben je daar treurig over? Ja, natuurlijk. Ik had het dolgraag gewild. En niet alleen gewild, ik had het ook gekund. Maar over vier jaar... Is de You're kom. in the game. Ja, ja, en, dan is die roman, en dan is die roman natuurlijk klaar. Ja. Ja, wil jij aan je tegel gaan werken? Dan kan ik vertellen dat zometeen mensen kunnen genieten... bij het marathoninterview. Van een interview tot elf uur. Door Maarten Westerveen van P.F. Tomezen. Nou, het zal gaan over schaduwkind, denk ik. En over... J. Kessels, de novel en nou ja, al die, al die uh, prachtige dingen die, die maakt Bami niet te vergeten. Dat is een meest recente publicatie. Ze schrijft met de pen. Als eerste in deze uitzending schrijft ze met de pen op de tegen. Andere mensen doen dat met een stift, maar zij doet het gewoon met de pen. Wat schrijf je? Ons leven is het zoeken naar een jeuk om de nagels op kapot te kunnen krabben. Daarvoor nodigen wij dus dichters uit, hè? Die komen tenminste met een beetje een fatsoenlijke tekst waar je nog heel erg over na moet denken. <laughs> Ik zat het niet nou, Oké. Ellen Dekwits, leuk dat je er was. Dank je wel. Mensen thuis moeten gewoon je bundel lezen. Absoluut. Dank je. Dankjewel. Dank mevrouw Dekwiet. Dit was aflevering 2500. Laat me nadenken. 61, 2561, morgenavond om 7 uur manjaren. Ja, het lekkerste programma van Radio 1. Tot dan. Radio 1. Kenstof. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen.